Wij beginnen met de brief Hadasha, pagina 10, de regel, of het vers 9. Zo zien we hoe vervlochten is onze studie van zoger. Ja? We hebben net uh, een stukje gehad over het mannelijke en vrouwelijke citra agra, en over de manier hoe zij functioneren, dat als de mens zelf niet aantrekt, de citra agra niet aantrekt, dan is zij krachteloos, krachten heeft, heeft ze wel de krachten, potentieel, maar niet in werking. Je kan, kan de mens niet schade brengen. De mens moet waken, ja, of niet, zie je dat? Dat is, dat is wat je ons steeds, steeds leert: dat de mensen moeten waken. Waken om niet in de netwerken te komen van de citraag. Om die niet aan te trekken. En niet in val gebracht te worden door de citraag. Zo is de schepping gemaakt. Eigenlijk. Op deze manier heeft de schepper de mens gemaakt, of wij dat leuk of niet leuk vinden, als wij, uh, als wij vooruit gaan, als wij volwassen worden, dan, we, dan gaan we zien inzien, dat het het beste, de beste manier, om de mens, uh, te maken, op deze manier, dat de mens, uh, ge geen marionette wordt, ja, geen ook, en zeg je dat, gewoon moordje, iets van een moer of van so een machine of zo, zeg je dat, maar een pionnetje. Maar de mens actief kan moet dient te werken aan zijn eigen volmaaktheid. Op deze manier hebben we feedback. En zo leert ons uh, de zoger eigenlijk niets anders dan wat we leren ook in, uh, in Brichadasha. Alleen, alleen vanuit het perspectief, het perspectief van je zoden. Hoe, hoe moet je voorzichtig zijn met jouw je hoe moet Hoe moet je waken van, uh, vanuit je zoden? En Yeshua doet. Ook, ook, ook dezelfde. Maar alleen Yeshua brengt ons naar zichzelf toe. Hij zegt nou eerst, de eerste stap. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Eerst kom tot mij. En dan via mij. Waarom ben ik de eerste en de laatste? De eerste omdat de eerste in de correctie, dat ben ik. De eerste, de, de, de, de, de eerste vereiste correctie is te komen tot Jesuo. Tot de klieketter. Tot de lichtste kliva de mens. Heeft. Waarom ben ik de laatste? Omdat als je van, van mij dan weer terugkeert naar je eigen klie. Want keter is niet jouw kli. Keter is mijn Ja, En ik ben verbonden, ik, is ben verbonden met mijn vader. Met, met dus de keter is niet de kli eigenlijk van de mens zelf. Keter is de wens om te geven. Dus als wij verbinden in onszelf eerst, eerst, dus als de eerste, ik ben de eerste en ben ik de laatste. Dat betekent eerste in de correctie, betekent te komen tot Jeshua. En ik ben de laatste, betekent aan het einde van jouw correctie, wanneer je brengt het licht van mij naar Gogma en verder naar beneden, tot aan de Ateret Jesod, dat is wel goed, zoals we het noemt, Ateret Jesod, dan ben ik dan de laatste ook daar ben ik daar ook aanwezig Dus zie je dat? en betekent als ik goed opletten wat ik probeer te zeggen probeer het op te nemen volledig wat er hier gesproken, gesproken als ik als hij zegt als ik de eerste ben en ik de laatste ben dan datgene wat tussenin is ben ik dan ben ik dat niet Iedereen ziet het? Als ik de eerste ben en ik de laatste ben. Ik ben de ketter en ik ben de Malchut. In de middelste lijn. Ben ik dan niet moshe? Ben ik de, uh, die intussen, die tussenin zitten. Ben ik dan niet moshe? Ben ik dan niet Shimon Bar Yochai? En ben ik dan niet um, Ari? Natuurlijk, dat ben ik ook. Alleen dat is gegeven aan andere zielen. Om mijn boodschap, wat aan mij, van mij komt, want niets kan komen uh, anders, uh, geen licht kan komen in deze wereld anders dan via de ketter. Dus Moshe heeft dat van de ketter ontvangen. Uh, Simon Baruchai heeft ontvangen ook van de ketter, maar dan ook nog, nog van Moshe. En op die manier, alles is, ik ben de eerste... Ik ben de tweede, ik ben de derde, ik ben de vierde ik ben de vijfde stadium. Vers de Vers Vers 9. Vers 9. Yeshua misham. Vers ish Vers Bavet Vers 9. Vers wajomer elav, lacha acharai, vajokam, vajelich acharav. het was, wawor yeshua misham, toen yeshua voorbij van daar, letterlijk vertaal ik het, is, en hij zag hij een man, joshep bevet het meges, die zat in het huis van tolenars, usmo Matai en zijn naam was Matai. Ja, deze, de auteur van deze hele boodschap, wat we leerden. Vaajomer Allah, en hij zei tegen hem, Yeshua tegen Matai, L'cha ga ha achter mij aan, letterlijk. waar Jacob, en hij stond op, iemand hij stond op, waar Jelle en ging achter hem aan. Kijk, het is dezelfde constructie, zie je dat? Al met die, met die werkwoorden die wij zien, de actie, de handelingen, betekent alle handelingen zoals het een beetje vreemd klinkt, in een, uh, als iemand uh, een moderne taal, ...spreekt zoals Nederlands, Engels... ...of Frans, of, uh, of, of dergelijke talen... ...dat dit zoveel... So uh, ...opzommingen gezien... ...en hij ging, en hij stond op... ...en hij dat, en, en... ...plus en, en, en, en... ...wat is nou, het is, is niet mooi... ...niet mooi... ...maar het is, betekent in de hele getal... ...betekent, elke handeling... ...is een aparte... ...aparte... ...een apart stadium... ...in het proces... Ja, in het geestelijk proces in de ontwikkeling en daarom is het uh, zo op deze manier wordt um, gepresenteerd. En eens dus kijk nou wat Yeshua dan zegt en Yeshua passeerde daar deze plaats en zag een mens zag een man en de man die zat zat zie een man niet stond maar man was aan het zitten en hij zei tegen hem, ga achter mij aan en die man weer stond op wat voel, wat eigenlijk, uh, voegde toe ja, dat, dat Matthijs stond op en ging achter hem na stond op, denkende die katloot verkreeg Eigenlijk die Jeshua zag hem zing, zien hem hij zag hem, betekent dat hij uh, zivug maakte. Dus de kracht van het zien van Yeshua, projecteerde hij op deze man. En deze man ontving dat en ging achter hem aan. Achter hem weer, achter hem aan, betekent omhoog, naar Yeshua, naar de ketter. Dubbel. En zijn naam zie je Matai is. We hebben dat geleerd. Matai, wanneer. In zijn naam zit wanneer. En een andere naam had. Een andere naam had hij ook. Uh, Yeshua noemde hem ook Levi. Hij had, huh? had ook een andere naam. Levi. Hij had ook een naam Levi. Kijk, moet je zien dat alle en die Niet alleen alle apostelen waren Joods. Maar ook de eerste Joodse gemeente, de eerste gemeente die na de verrijzen van Yeshua, dat zij gemeenten maak, maakten, waren allemaal Joden. Joden daarna kwamen, Grieken, want ze hadden er in de buurt waren, ook Grieken uit Israël, uit nabije uh, provincies, ook so, boven een beetje Syrië daar, en uh, Tarsis was een plaats, en alle andere plaatsen, dus, Naarbij gelegen bij het land Israël, hoofdzakelijk in het noorden van Israël, vanaf Galilee en verder naar boven naar Syrië. Zij waren dus de eerste die geloofden in de kracht van de Mashiach. Ze allemaal waren Joodsen, denk En daarna kwam ze, omdat. Ze werden daar verschrikkelijk. Uh, ...vervolgd, verschrikkelijk vervolgd. Nog, kijk, moet je zo zien, dat eerst, dat zij the, hadden dubbele vervolging. Een verschrikkelijke vervolging hadden ze, want aan uh, de ene kant waren de Romeinen daar. Ja? heersten de Romeinen, die, uh, in Israël. Die Romeinen, die hadden verdrukt uh, het volk Israël gewone volk dat leefde naar de wetten van de mosche. Het volk was ook ver onderdrukt door zijn eigen leiders, door de rabbijnen. Het volk was ook onderdrukt, staat ook onderdrukt van de wereldse druk door de rabbijnen. En ook van de wereldse druk, en wereldse en religieuze druk, druk van, de, van, de, van, de, van eigen boeven. Eigenlijk van eigen rabbijnen die ook hen nog extra hadden onderdrukt dat volk uh, door allerlei dingen te laten doen, allerlei wetten uh, door mensenhanden gemaakt zijn, en niet door de, door de Torah, om het allemaal te vervullen. Maar dat is, ook, dat is, dat is dan wat betreft het, het massa van het Joodse volk, dat leefde naar de wetten van de mosche. Daarnaast waren dus die eerste gemeenten die dus na de na de komst van Yeshua. Yeshua is dus uh, na zijn gaan of, of hoog gaan vereisen is, zoals we dat zeggen. Dat zij vormden deze gemeenten. Maar die werden nog verschrikkelijk vervolgd, nog extra, dus niet alleen door de Romeinen maar ook door de, door Israël zelf, dus door de door de nationale Ma, Ma, nationale Einheden ja, van, zeggen nationale, uh, we zeggen, soort, soort, eigen expedities van eigen van het Joodse volk zelf, van de rabbene door de rabbene, hè? Ah? ja, de, precies door de door de door de religieuze ijver van eigen volk werden ze nog deze eerste uh, men noemde de christenen, maar goed, ze waren nog geen christenen, ze waren gewoon. Uh, geloofden zij, dat waren eigenlijk de, de beste, de beste van de beste ooit, die geloofden in die Want hun geloof was uh, puur. Yeah. So, het was niet een, or, een organisatie, niet zo institutioneel. Huh? Eigenlijk yeah. waren ze dat, inderdaad. Eigenlijk waren zij de eerste kabbalisten. Er hadden wij, wanneer je wist dat je een beetje dat kon kunnen zien, dat zij waren de eerste kabbalisten. Want well, eigenlijk wie was de eerste kabbalist? En nu kunnen wij dat wel zeggen. Yeshua precies. Eigenlijk Yeshua is de eerste kabbalist. Kabbalist betekent hij hey, die ontvangt. Ja, die, die ontvangt het licht Chogma van de schepper. De eerste ontvanger van het licht Chogma is Yeshua. En wij, wij ontvangen alle, de hele de rest van de mensheid ontvangt daarna. Dus de eerste kabbalist is Yeshua, is niet dat wij dat goed begrepen. En zij waren de eerste, zij waren de eerste die aan de wieg stonden van eigenlijk, van de ware Kabbala, dus van het, de Kabbala, die dan als zijn uh, eerste schakel heeft erkend, Yeshua. En wanneer volgen wij? Hm? Ik zeg, en wanneer volgen wij? Wij vol, wanneer, wij, het is, hij zegt precies, hij zegt Matay, hij zegt wanneer. Matay, hij zegt, zijn naam zit, Matay. Jongens, wanneer wij, wanneer jij? Wanneer jij, wanneer jij, wanneer, jij, wanneer komt jouw buurt, wanneer jij maakt jezelf geschikt om jezelf te verbinden met de bron van het leven. Niets anders brengt de mens redding. Alleen de bron. Je kan niet anders. Waar kan je dan anders van putten? Er is alleen maar het Heilige en er is een duivel. Niets anders. Het Heilige kan me niet komen in het Heilige. Geen, geen manier anders dan de kont. Anders door het komen door de bron van het Heilige. Dat is dan via Jezus. Aan de andere kant is de citrager. Er zijn verschillende wegen om te komen naar de sidrach, want sidrach is niet één. Zie je dat? heeft is wij. Erg speciaal, wat ik probeer had gezegd. Dus de, eh, de he, het heilige is ik. Door ik komt men tot het heilige. Dus tet tot tijd met Yeshua en via Yeshua tot zijn, tot zijn vader. Alleen ik. Waarom ik? Er bestaat een territorium... ...van Reshuta Yahid ...het territorium van de Einen. dan ...dat is het territorium van het heilige... ...de hele wereld is van de Shem... ...en er bestaat een territorium... ...van velen... ...dat zijn de velen... ...dat zijn de krachten van... ...verschillende manifestaties... ...van de Sitra Achra... ...waarom ze heeten zij velen... ...we hebben geleerd alleen maar mannelijk en vrouwelijk... ...ja manlijk en vrouwelijk, maar de mens in zijn kilim door zijn veelheid van de kilim, dus zoals in de mens zijn en vele uitingen van zijn kilim, vele variaties die de mens die de mens van het leven van de mens die kan verschillende oneindige hoeveelheden, variaties van de citra achra ontvangen, aan, aanlokken, hoe? De citra agra komt alleen in die hoedanigheid, welke in de hoedanigheid, in de vorm, in de hoedanigheid, manifesteert zich in, vanuit die, die eigenschappen, aan, manifesteert zich aan de mens, zoals de mens haar aan, aanlokt. Ja, als een mens aanlokt citra agra door zijn uh, onzijdig gedrag, dan gaat ze zich manifesteren als onzijdig, als een hoer. Als een mens zich uh, aantrekt aan de andere kant, hij is bijvoorbeeld aan de andere kant, aan bijvoorbeeld, uh, hij is trots, hoog, hoog, hoogmoedig is, ja. op een allerlei manier zo een beetje zich gedraagt. Dan gaat zij ook, de Sita Agra gaat ook op deze manier zich manifesteren. Hij hem, pakt hem via dezelfde kanaal, zoals zijn zonde is op dezelfde manier. En daarom zijn er zoveel varianten van de Sitra daarom heet het het Harabim, eh, het territorium van velen. Dat is de Sitra Maar Maar wat we hebben geleerd, bijzonder, bijzonder relevant, dat als een mens geen aanleiding geeft, als je waakt, zoals Jezus zo dat leert, dan. worden hij niet de dupe. Van de citraachre. Citraachre valt nooit de mens aan, alvorens de mens zelf de aanleiding daarvoor geeft. Kijk nou zelfs naar de roven roven die roven dieren. Kijk naar nou een beer. Een beer kan nooit een mens gewoon aanvallen. Een mens moet, ja, jij ziet, jij ziet toch een beer niet? Een beer niet lopen ergens in een, in, uh, bij een waterloopplein. bij het hij gaat toch niet naar jou toe? Maar jezus, als je gaat naar hem toe, en jij, jij gaat hem als het ware uitlokken uit zijn hol, dan wie is dan, dus wie is dan de schuldige? Precies, dezelfde, op dezelfde manier werkt ook de Siter Acha. Het gaat nooit, die, die kan, de mens, kan de mens niet aanvallen. Het is bijzonder belangrijk om uit deze les te leren, nu wat wij ook een beetje in de zoger hebben geleerd, en nu ook hier, dat de citra eigenlijk kan nooit de mens aanvallen, want anders zou de wereld gemaakt zijn, op een, op een uh, verschrikkelijke manier, op een, ja, op een manier dat het van boven gemaakt, de wereld wordt ge dan zou gemaakt zijn, gemaakt zijn als, uh, schade, als, als beschadigde wereld, of dus de wereld die, de mens schade kan toebrengen. Hoe kan dan de schepper een mens maken of de, om, de ambiance van een mens maken op de, een schadelijk, die schadelijk die schadelijk voor de mens is? Hoe kan het voor de volmaakte een onvolmaakte uh, omgeving maken voor de kroon van zijn scheping? Absoluut onmogelijk. Dus daarom heeft die geschapen de Citra Agra om te waken over de mens. Ja, net zoals wij hebben ook de ministerie van, ja, zeg dat, van justitie, of weet ik wel van de binnenlandse zaken, of politie. Wie komt in aanraking van, met de politie? Wie heeft, wie heeft last van de politie? Alleen wie? Alleen de criminelen ja, alleen iemand die crimineel gedrag vertoont, die hebben hekel ook aan de politie, die... Want die politie, die, ja, dan zien ze het in de politie. Die politie pakt hen aan. ...en Dat is natuurlijk zijn tegen. Die, maar als gewone mensen, zie je dan, uh, heb je dan, uh, valt in politie. Ik bedoel gewoon in Nederland. Uh, Neem maar een beetje Nederland. Zo'n land als Nederland. Dan vallen ze jou aan. Huh? Men, absoluut niet. Ze, ze, ze zijn absoluut onschuldig. On, Helemaal. Uh, uh, ze kunnen geen schade toebrengen. Toe ik heb, uh, was gelopen, ik, ik liep even op de, de Leedse straat. Ik denk met mijn vrouw, denk ik, ik weet niet meer precies. Ik liep, ik liep gewoon uh, op de, in de Leedse straat. En, uh, het is niet één keer, maar ik gewoon, uh, kom bij mij op even. En er waren, was een groep van uh, twee, twee mannen, gewoon helemaal in een uniform, een politie. En een vrouw, ja. En dan uh, liepen ze gewoon langs de Leidse straat. En dan één man die pakt zijn pet, ja zijn pet, en die gooit zijn pet zo een meter of tien omhoog. En die vangt hem. En ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha En zo so lagen ze daar. We hebben ook geen politie in Nederland. Ha? Mag even niet. Maar ik bedoel, ik bedoel, het is wel, ze, nou en dan, zet, en dan wat denk je dat er en lopen daar de toeristen? En natuurlijk de toeristen uh, lagen ook mee. En, dan, en aan de andere kant. ...is het een geweldige lobby... ...voor Nederland, want men kijkt nou... ...nergens kan je zo'n politie vinden... ...als hier, oké, okay, ze zijn ook... Uh, ...ze zijn ook op dezelfde manier... ...ze functioneren ook natuurlijk op dezelfde... dezelfde ...belachelijke manier, maar doet er niet toe... ...maar ze zijn onschadelijk, dus... ...als een mens hen niet... ...als een mens geen aanleiding geeft... Dan, dan, dan, ...dan ook... ...de citra agra pakt de mens ook niet aan... ...ja, dat is de... ...de clue... Jean. Maar de andere naam van die Matai was ook Levi. Hoe? Zo. En dan je, kijk, moet je zo zien. Jeshua noemde hem ook Levi. Maar Levi, dat kan zijn dat de uh, zijn naam Levi was omdat hij hey, Levit was. Ja, yeah? Levit was naar zijn afstamming. Yeah. And Havounenam, the name was Matayv. The Reichel T'in. Vahyi bagasibo bevito. Vahyi ney The Volk and the Reichel. Vahataim rabin ba'u vayasebu im yeshua v'talmidav. Okay, what is to? Wij hier, voordat wij verder gaan, wil well, ik jullie toch wel um, nog een keer dat eigenlijk onder aandacht onder brengen. Je had gezegd wel dat, dat uh, wat wij hebben, de bron, wij hebben de bron, de witte Gaddafi, wij hebben de bron in, uh, uit het Grieks. Ja, Septuahint, Septuahint, dat heet het yes. Dus uit de vertaling van zestig oude mannen, ja, oude Torah geleerden die hadden dus de, de eerste Torah vertaald ja, in het, heel, in de hele getal, dan, sorry, dat heb ik dan spreek ik over de Torah, ja, over de, de Torah van Moshe. Maar de Brit Hadashah werd geschreven, oorspronkelijk, we hebben geen bewijs. Ik bedoel, maar... werd geschreven in het Arameis. Right? zij waren allemaal van de strijk van Samaria, van, van boven, van Gali Galilee. galileë Dus Arameis hadden ook geschreven in het Arameis. En daarom zien we ook zoveel woorden uit het Arameis. Ook maar wat wel... Overleven overleven, overleven, overleven, is de vertaling naar de, in het Grieks. En dat is begrijpelijk dat het, zij hadden niet nodig, de eerste, uh, eerste kabbalisten, dus die Yeshua, navolgelingen, ja, van Yeshua, ze hadden niet nodig, het was hun eigen taal, Arameen. Ze hadden het niet nodig om dat op schrift te zetten, te zetten. Ze hadden het gewoon overlevering... ...van een naar een andere bezit overgebracht. Mm. Bovendien was het zo'n verschrikkelijke uh, ach, vervolging. Ze ondervonden zo'n verschrikkelijke vervolging... ...dat ze eigenlijk geen... ...het uh, was onmogelijk omdat... ...in de bron, de bron in het Arameis... Uh, te bewaren, et cetera. Daarom hebben we dat alleen in het, in het Grieks overgebleven. Over is in het Grieks. Daarom we, we lezen de leren we dat nieuw in de hele getal. Maar het is natuurlijk in het Aramees dat het geschreven is. Hè? Ja, dat is dan de, dat is dan de 70. 60 gezet. Ja, de Torah, inderdaad, was septuagint, Dat was septuagint, dat was like een 70. Die hadden dus de Torah verteld in het Grieks. Um, in, in maar dat dit in het Aramees eerst was opgesteld. De regeltje. Trouwens, dat is ook in Rome, ook de, de in het Vaticaan. Want in Vaticaan is de algemene mening ook dat het waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ook zij uh, in Vaticaan uh, so ook zij sei zijn van mening daar, of Sheil ook. Dat zij zijn van mening dat ook de Brit Hadasha was geschreven in het Aramees en niet in het Grieks. Wij eh? bij en het was... Toen hij zat te eten, zat eigenlijk, zat bij zijn huisje boopdikkend, zat, zat te eten aangeleund. Want zij zaten dan in die tijd aangeleund om de manier was om, om te gaan eten. Zo. En het was toen, toen hij zat uh, te eten in zijn huis. Kijk nou, we zien wel dat hij een huis had. Zie je het? In zijn huis. Yeshua. We gingen zien. En zie hier dan. Uh, de tolenaars. En de zonders. Vele zonders. Kwamen en bij hem. En zagen en zaten. Met de Yeshua. En zijn. Uh, leerlingen aan tafel. Dus te eten enzovoort. So. Staat niet per se dat het het huis van Jeshua was, maar kan niet anders uh, Dat kan zijn, let op, het kan zijn dat het, het was in het huis van Matthij. Waarschijnlijk dat dit wel het geval is. Ja? Dat het was in het huis van Matthij, niet het huis van Yeshua. Maar weinig, dan, um, dan kwamen in het, dat huis, kwamen dan, terwijl Yeshua daar aanwezig was, Yeshua en zijn leerlingen kwamen, uh, tolenars zie je en. ...vele tolenaars en zonders. Dubbele punt. Zeer bijzonder wat wij zien hier. Want... Uh, ...in de religieuze kringen... ...daar men doet juist afstand. Ja, dat men... ...meent dat men heilig is... ...door het dragen van allerlei... ...kleidracht... ...allerlei... Uh, Handelingen, allerlei, Do te handelen, allerlei rituelen te doen, allerlei onderdompelingen, etc. Die absoluut niets brengen aan de mens. Geen enkele reiniging, of geen enkele toevoeging geven aan hem. Brengen de mens niet in reinen en niet voor geen millimeter brengen de mens tot, uh, tot het licht. Tot, tot zijn reden. En zij natuurlijk keken zo uh, neerbuigend naar de mensen die voelden dat zij zonders waren. Duidelijk. Wie zijn de zonders? Zij die innerlijk bewust zijn van hun zonde. Duidelijk, dat zijn de zonders. Huh? Zondaars, Zondaars. oké, okay. zondaars. Ja, ik zeg het één, voor, voor een kennen we wij kennen wij geen twee of één, alles is of één of twee is interessant. dus voor ons is niet absoluut geen, niet on, woord onderscheidend, daarom kan ik het niet goed um, duidelijk, zondaars inderdaad. Dus vele zondaars, zondaars, vele zondaars. Zonder, zonder betekent iemand die dus bewust is van zijn zondig zijn. Dat betekent van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Geen andere zonde bestaat. Alleen de wens om te ontvangen voor zichzelf. Niet de, ook niet dat. Niet alleen niet de wens om te ontvangen voor zichzelf. De wens om te, om te ontvangen voor zichzelf is, is net neutraal. Dat is de bouwstof van de mens wat de mens daarmee doet, dat is, eigenlijk. als de mens kan de wens om te ontvangen voor zichzelf, de wens om te ontvangen voor zichzelf is niet, geen zonde. Eigenlijk, want hoe kan je dat, de, de, de schepper heeft geschapen, geschapen zijn schepping en de mens als wens om te ontvangen voor zichzelf. Nou, heeft de schepper dan de, de zonde geschapen? Absoluut niet. Wat de mens door zijn eigen keuze doet met de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wij zeggen normaal dat het wel de wens om te ontvangen voor zichzelf, dat dat het slecht is. Maar in wijze is het niet zo. Dat is neutraal. Het is, het, is, het, is, het is de aard van de schepping. Het is de natuur van de schepping. Niets verkeerd is met de wens om te ontvangen voor zichzelf. Alleen... Uh, wat de mens doet met deze wens om te ontvangen voor zichzelf, als hij dat, als hij, of hij dat ontvangt voor zichzelf op een illegale manier, of hij dat ontvangt door, de wens, door te transformeren zijn wens om te ontvangen voor zichzelf in de wens om te, te geven en te ontvangen willen van het geven. Dat is wat de mens doet met deze wet. Precies hetzelfde als, als met, de, de omgang, met het omgaan met de citra agra. Niet dat de citra agra slecht is. Want hoe kan de citra agra per definitie slecht zijn? Als dat de, schep, als dat de creatie is van de schepping. Kan het slecht zijn? Nee. Goed opletten. Niets is slecht wat van... Uh, wat geschapen is van boven. Alles is gemaakt perfect. Alleen wat de mens doet met de, met de, met de citra agra. Dat is iets anders. Ja? Is, is dan de plaats van de walletjes hier. wat we zitten hier in de buurt. Is it? Ja, it is, van ons is het vijf minuutjes lopen. En dan zitten we al bij de walletjes. Ja, wij zitten hier praten over absoluut heilig aan de tafel. Wat het heilige, het heilige van de heilige beïnvloedt dat ons daar wat daar gebeurt. Hè? Van alles daar is drugs, prostitutie, ja, uh, criminaliteit. Alles zit daar, alles wat, want allemaal dingen die zijn met elkaar verbonden. Ja? Alle dieven zitten daar ook allemaal. Want het allemaal toeristen komen, allemaal Een mooie plek om daar uh, een slag te slaan. Duidelijk, op allerlei manieren. Is dan deze plaats, de, de walletjes op zichzelf, is deze plaats dan slecht? Zondig? Nee, absoluut niet. Wat je ermee doet, dat is iets anders. Als een mens komt daar naartoe en die gaat daar, komt daar naartoe en zegt, oh, slecht. Hoe het? Dan hij komt zelf daar naartoe, hij zelf geeft de aanleiding om, om, om daar... Uh, hoe het het? Om, om zichzelf geeft, dan de aanleiding om uh, aan de anisier dat zij hem pakt. Wat denk je? Denk je dat, dat, dat, dat, dat iemand, is, uh, iemand van ons is, hoe zeg je dat, uh, immuun daarvoor? Vergeet het maar. Als je daar langs loopt, dan word je ook beïnvloed, Absoluut, direct word je daar absoluut, want daar, kom je daar naartoe, dan word je ook aangepakt door de citrager, die, die pakt jou aan, door wie? Door jouw eigen verbeeldingskracht, door je eigen uh, voelen, de sfeer die daar is, die gaat het in jezelf absor absorberen. En jij daardoor gaat aantrekken de citrager. Veilig. Ik herinner me, ik was daar, uh, ik liep daar een keer, ik, mijn vrouw, en twee van mijn, ja, vele jaren geleden, met, met, met, met, met twee mensen uit mijn familie. Die kwamen uit Rusland hier naartoe. En we liepen daar langs, en iemand, zeer, iemand van mijn familie, een zeer verwant iemand die uit mijn familie. <coughs> Ouder dan wij. Ouder ze wilden daar naartoe een keertje gaan of zo. So. En we liepen met hen daar langs, langs die walletjes daar, s'avonds. En alles natuurlijk blinkt en alles natuurlijk werkt. En ik was nog toen niet met kabalen bezig, maar ik was wel bezig met al dat Torah, ik weet niet veel. En toen opeens opende ik mijn mond. En ik begon niet te, niet te schelden, maar ik begon wel hard tegen eigenlijk verweet, kwam uit verweet uit mijn mond ten aanzien van een van mijn, uh, van mijn familieleden. Ja, die Ik opeens herinnerde dingen die toen die mens heeft me, wat die mens heeft me aangedaan als kind jij bent, jij hebt dat zo, jij bent dat, kwam het uit mijn mond, en zelfs uit mijn vrouw, die zei dan, wat doe jij? Ik wist niet hoe dat kwam, uit mijn mond, daarna natuurlijk had ik spijt, maar omdat de omgeving maakt jou, verzwakt jou, normaal zou ik het nooit, nooit zeggen, ik zou het, zo het niet eens in mijn hoofd halen, dat ik het dat zou zoiets had in mijn hart. Maar toen was het dan op deze manier, op dat, omdat ik verzwakt werd door al die beelden en allerlei naaktheid, etc. En van alles. Nee, ik denk niet dat de naaktheid kan jou immuun maken. Alles zit in onzin. Van, huh? De treurigheid ervan. Van alles, op, ja. ik weet niet op welke manier. Maar dat, ver, dat maakt jou, dan verzwakt jou. Dat jij zelf verzwakt, niet de walletjes zelf, maar jij verzwakt ja. jezelf, jouw wil, jouw wilskracht, om het goede te doen. En daarna pakt zij dan een bepaalde plek in zelf om jou aan te pakken. Op dat moment was ik dan, kun je dan tekeer als het ware tegen die mens. <laughs> tegen die mens, of dat uh, kan op ik op kan nooit rechtvaardigen, zoiets, hoe, hoe, hoe dan ook. Ja, wat er al geweest was, 50 jaar geleden, weet ik veel, jaar 45 jaar geleden, wat moet je dan doen, nu doen? Maar op deze manier, toen was het was niet, 40, 30 jaar geleden, doet er niet toe. Maar op deze manier, word je, verzwak je jezelf, en dan, dan, en dan, maar de, de walletjes zelf, natuurlijk, hebben absoluut deze kracht niet. De mens, die daar komt, die dan wordt aangepakt, omdat die zelf. Oploopt, ja, de oploopt de, de sfeer dat in jezelf uh, brengt en daardoor aanmoedigt, aantrekt de citra die daar jou aanpakt. Zo probeer dan ontlopen, dat soort dingen. Niet proberen een held te zijn, proberen, oh, ik kan nu wel aan. Ik zou niet weten of ik dat ik dat aan kan, ik zou niet weten, ik zou er toch wel mee doen. En niet provoceren, staat geschreven in de Torah. Moet je men, mens moet zichzelf niet in gevaar brengen. Oh, wij dat leren ook in van Yeshua. Hè? Ja, herinner je wat, wat, de, wat, de, wat de Satan had gezegd tegen Yeshua. Jij bent toch, uh, ja, als je de zoon van, van, de, van, de, van de schepper bent, dan spring dan nou van de dak naar beneden. Dan de engelen zullen jou dragen op, op hun vleugels. Wat had hij gezegd? Wat hij had gezegd? Ja, hij zult de, ja, de schepper niet in. in hm? niet onder proef stellen. Dat moet je niet doen. De mens moet zichzelf niet in. Is het is verboden om, om, voor de mens om zichzelf in gevaar te brengen. Dat is het gevaar. In gevaar te brengen betekent ook naar de valletjes te gaan. Iemand die daar zit, moet dat zelf weten. Iemand die daar beroep van maakt, dat is allemaal genegen, dat moet je jou niet aanraken, het is niet dat wij zeggen dat het, dat slecht is, wij gaan alleen zeggen dat voor jou is het gevaarlijk, omdat jij bent bezig, en juist voor jou is juist voor een mens die wel aan zichzelf werkt, dat is gevaarlijk, waarom? Want de sidra agra pak niet een boef, pak de boef niet aan, let op, de sidra agra pak niet een en, uh, iemand die daar werkt, echt een prostituee, pak niet aan, want wat valt het, uh, wat valt het voor een citra agra daar van, de, van haar of van, van een dief uh, te pakken, de citra agra alleen maar ast op wat, alleen op het heilige, duidelijk, wat heeft ze dan aan iemand die dan al, een crimineel bijvoorbeeld, of iemand die al, want die, die is al onder haar mag. Krimineel is altijd onder al van de citracheren. Hij doet alleen maar haar wil. Wat, wat kan ze dan van hem nog ontvangen? Hij is al uh, haar slaaf. Alleen de mens die werkt aan zichzelf. Die wordt daar aangepakt. En dan zien we hier. Kijk okay, nou wat zien we hier. Dat Yeshua zit. Wat zien we hier? Dat Yeshua zit aan de tafel... En, kwamen, en bij hem kwamen vele zonders en zaten met hem aan tafel, met hem en zijn, en zijn leerlingen. Dus, met andere woorden, ook met zijn apostelen. Zaten zij aan tafel met die apostelen, al die boeven en al die uh, zonders. Hoe komt het? Ja? Hoe kan dat? We have seen that, yeah? Why did Yeshua accept that? that? Yeah. yeah, it is duidelijk for us, of need. Why, why is that so? Why the zonders come, the vele zonders came by Him, by Yeshua? Yeah, it is not horizontaal, uiteindelijk. Het is niet, niet horizontaal wat we leren. Het is op deze manier. De Brit Hadashar leert ons op deze manier. Maar het is niet horizontaal. Het betekent dat zij kwamen naar uh, Jeshua. Ze kwamen naar Yeshua, ze kwamen naar Yeshua om, omdat zij bewust waren van hun zonden. Van hun wens om te ontvangen voor zichzelf. En ze kwamen naar hem toe. Waarom kwamen ze naar hem toe? om even te eten, te drinken. Nee, ze kwamen naartoe bij hem om, om uh, genezen te worden van de citra agra. Dat is de enige schadebrenger die de mens het leven kapot maakt. van de mens. En niet, niet de citra agra zelf nog een keer. Niet kijken dat de citra agra is schuldige, maar alleen de mens zelf. Dus, die mensen die waren bewust van hun zonde. Van hun, wat betekent bewust van hun zonde? Ze waren zondaars. Waarom? Ze waren bewust, wat betekent zondaars, dat ze zondaars waren? Ze waren bewust van het feit dat zij niet in staat zijn om zichzelf te reinigen. Dat zijn zonders die kwamen bij hem. Ze kwamen bij hem om door hem, uh, gezeiverd te worden, David, en reding van Hem te ontvangen. Dat is wat we leren hier. Elf. Wajru ha'proshim, en wajumru. El de volgende regel talmidav. Maduayuchal arabchem. In amoch sim. <simogesim> We achat aim. Punt. <wairu> We rouw ha <-prushim> Eerst dat. En de prushim, de fari fariseeën, hadden gezien. Hadden dat gezien. We hem rouw el En zij zeiden tot zijn leerlingen. Tot leerlingen van Yeshua. Maar doe je, Rabchem, <-khen> waarom jullie? Meester, Zal waarom ei eet met de, de tolenaars en de zondaars? Interessant is, in de, in de hele getal staat het, waarom staat het zo? Let op, Als je goed kijkt naar de, um, het woord, het vierde woord of het derde woord van, de in de regel, waar de twaalf ook staat, zie je, in, dus, Jochal. zie je dat, Jochal. dus eigenlijk staat het, waarom, um, waarom, zal jullie, meester, eten, met, de toleners, en de, um, zondaars, waarom zal die eten, zie je dat, niet alleen dat hij eet, maar waarom, waarom zal hij eten, want staat het in de toekomstige tijd. Betekent dat altijd, in alle tijden, tot de koen dat Yeshua zal eten met de zonde. Aan de, aan de tafel, aan één tafel. Betekent dat zij zullen komen tot hem, en hij zal met hen eten. Betekent eten, betekent samen, betekent eten betekent zivoek. maken, en genieten, etc. Dus betekent dat, aan één tafel betekent dat, uh, dat zij zullen van Yeshua, van de klikketter, ontvangen. Dat betekent een zekere overeenkomst van eigenschappen. door het opstegen naar Yeshua. En kijk nou naar de regel 11. of het vers 11. staat het. Wajer Uhaprochim en de Fariseeën. hadden gezien. En kijk nou het woord Fariseeën. in de hele taal betekent haproshim. Zie je dat? Het tweede woord. van de regel 11. Dat kan je niet leren allemaal in allerlei vertalingen. Zeggen de fariseeën, maar wat is de fariseeën? Wat betekent fariseeën? En kan je altijd goed kijken naar de hele getal, pas om te zien, wat is wat is de kracht? Wat is de kracht in de naam? Betekent ook de dragers van deze naam moeten ook dezelfde eigenschappen hebben. Kijk, prushim komt van het woord paroush, paroush. Perushim betekent meer fout van. Perushim paroush, betekent. Zij die afgezonderd zijn. Dat zijn de Fariseeën. Zie dat? Dat betekent. Zij die afgezonderd zijn. Dus zij die menen dat zij. Tot het goede, aan, goede aanleunen. Dat zij goed zijn. Eigenlijk. En zij, meen, zij menen dat zij. Gescheiden, afgescheiden zijn. Van de tolenaars en de, en, en de zondaars en van alle andere die doen dus Zijn die niet, niet uitverkorenen? De, ja, ja, maar ze, kijk nou hoe We ze nemen precies, maar goed, goed, zie je dat ja. goed kijken naar de woorden de, de hele getal dan zullen je dat zien wat betekent dat hoe, hoe, hoe zij zich noemen de uitverkorenen dat moeten ze zelf weten, maar het staat in de naam Ah, wij weten dat in de naam zit de essentie. En hun essentie is Prouchin. betekent zij die zich afgescheiden zij die zich of afgescheiden hebben. Die scheiden zich van, van anderen. Terwijl, wat we wij, wij, wat de mens moet zijn, moet doen in deze wereld. Wat is de, wat is de rol van de mens... Hoe, wat is de redingsweg van deze mens? Om zichzelf te verbinden met de hele wereld. Natuurlijk blijf een individu, maar van binnen verbinden zichzelf met de hele wereld. Duidelijk. Begrijp je dat? Dat is dat, dat controversiële, aan de ene kant spreken we van het individuele geestelijke werk, dat absoluut ik en de schepper, niemand anders, en tegelijkertijd van binnen, niet van buiten, dus niet verpachten jouw hart, om zogenaamd een ander, een na, de naaste lief te hebben, eigenlijk door jouw hart te te prostitueren met de ander door je hart te verpachten aan een ander, begrijp dat is Dat uh, heeft absoluut niets te maken met, met het, de liefde voor de ander, dat men comedie speelt, op deze manier. Maar aan de ene kant, absolute verbondenheid met de schepper en met niemand anders, met niemand anders, met geen mens, met geen ding in de wereld. Eigenlijk, dat is aan de ene kant en aan de andere kant, want al al, de, vol, vo, de volledige verbondenheid met alles wat leeft, met alle vier vormen van de natuur, niet alleen de mens, maar alles wat leeft, alles wat geschapen is. Waarom? Waarom moet alles verbonden? Waarom moet je streven naar de verbondenheid met alles wat buiten jou is? Waarom? Alles wat is geschapen, alles wat buiten jou is, is ook een schepping. Het is geschapen door een schepper. Net zoals jij bent geschapen, zo is het ook een, een uh, krokodil is geschapen. Ja, of uh, laat staan een andere, andere mens, uh, iemand anders en andere, zoals we dat zeggen, alles buiten jou is de schepper, ja of niet? No? Dus duidelijk moet het zijn dat alles, alles wat buiten jou is, de schepper, en buiten jou is de wereld, de hele wereld, met alles daarop en daaraan. Dus wat moet betekenen? Dat moet je de schepper lief hebben? Staat dit? En van binnen en van buiten. Binnen jezelf hebben we de schepper lief als oor. Yashar, als directe licht. En buiten onszelf hebben we ook hem ook lief als, als, uh, als dat ronde licht. Duidelijk. Ja. Moeten we niet doen, op welke manier. Maar alles moeten we lief hebben. En terwijl de naam van die, van die Prusim, van die Fariseeën, is dat zij zich afscheiden. En later hadden zij deze naam niet meer. Behouden, daarna, nieuw, nieuw, modern, nieuw, in deze tijd, of laat, de, al lang sinds lang geleden, hadden ze zichzelf, noemen ze zichzelf orthodox. Scheiden zichzelf ook van alle anderen. Zie je, ook, ook tussen hen bestaan ook natuurlijk verschillende uh, scheidingen, waarbij de ene groep die hekel heeft, aan de andere natuurlijk, de andere dingen. Maar dat zijn de prosim eigenlijk zij scheiden zichzelf, terwijl de taak van ons is om, kijk, hoe moeten wij ons, hoe moeten wij dat zien? Je moet jezelf van binnen verbinden, aan tafel komen te zitten, net zoals Yeshua met tolenaars, betekent met prostituees, met... Uh, Um, allerlei zonders... ...als het ware betekent... ...dat binnen jezelf... ...moet je herkennen... Her, her, ...dat ook jij... ...dat heeft... ...Jeshoe dat niet had... ...hij zat aan de tafel met hen... ...om hen een redding te geven... ...maar wij zijn... ...moet je weten dat... ...dat alles wat in de wereld is... ...aan de wens om te ontvangen... ...niet alleen variaties... ...of van de wens om te ontvangen... ...en... Het gebruik of misbruik van de wens om te ontvangen, dat ben jij en ik. Allemaal hebben wij, zijn wij, goed opletten dat dit goed, uh, de waarheid leren wij en niet een komedie, duidelijk niet een iets wat ons leven zal mooi maken, alleen van glans van buiten geven, een beetje zo'n poetswerk opmaken, opmaken van ons, uh, van ons uiterlijk. Dat wij leren, maar de waarheid. Dat alles moet je erkennen, je moet tot Jezus. Wanneer kom je, wat leert ons nu de Ebrist, de Dat wil je tot Jezus komen, dan moet je komen bij hem aan tafel, niet als parousim, niet als, als fariseeën. Duidelijk. Want ze komen niet aan de tafel van Yeshua, waarom niet? Aan de tafel van Yeshua kunnen komen alleen wie. Alleen de... Zij dus de tolenaars. De tolenaars tolenars betekent zij die dus uh, geld met geld bezig bij bezighouden. Met al dat soort dingen. En betekent, betekent, betekent allerlei vormen die erkennen in zichzelf. Allerlei vormen van het. Uh, uh, ingegrepen worden, door de wens om te ontvangen voor zichzelf, en het misbruik dat zij voelen, dat zij misbruik maken van de wens om te ontvangen, zij kunnen, kunnen niet uitkomen van onder de macht, van, van de wens om te ontvangen voor zichzelf, die heten dan de zondaars, vele zonders, waar ze allerlei vormen van zonden, zonden zonde zijn er, en daarom, dat zijn de zonders, dat zijn de prostituees, die, alleen die, kunnen komen aan de tafel, met zitten met, de Yeshua, met Yeshua, en met Yeshua maaltijd te nuttigen. Begrijpt iedereen dat? Pas dan, pas als wanneer de mens zichzelf, eh, de inzicht, inzicht krijgt, voor binnen zichzelf, komt tot het bewustzijn, tot de waarheid, en ziet hij dan, dat hij niet eruit kan komen uit zijn wens om te ontvangen voor zichzelf door eigen krachten. Dan deze mens uh, geschikt is om aan de tafel te komen te zitten met Jezus. Maar dan is hij, heeft hij altijd in zichzelf, dan zegt hij, ik ben dat, ik ben dat, alles wat in de wereld is aan de als resultaat van het aantrekken van de Sita agra naar zichzelf toe, van het misbruik maken van de wens om te ontvangen voor zichzelf, dat dat allemaal zit in mij. Ik ben dit, ik ben dit, ik ben dit, ik ben alles wat in de wereld, wat je ziet gebeuren in de wereld, moet je zeggen, dat heb ik in mijzelf. Maar dan niet spray doen, alleen maar slaan zichzelf aan zijn borst, zoals het schijnheilig volk dat doet elk jaar, slaan ze zich aan zijn borst. Wanneer ze daar in de synagoge staan met, op de Yom Kippur en slaan ze aan zijn borst en zeggen dat ik ben, de, ik ben de verkrachter, ik ben dit, ik ben de moordenaar, allemaal moeten ze zeggen zo. Een hele reeks van dat soort dingen van dat soort woorden, en dat is natuurlijk, moet je mens echt menen dat het zo is, terwijl zij, als zij dat doen, ze klop, zich aan, aan, aan hun borst, en zeggen dat soort woorden, dat soort woorden dan zij menen dat zij alleen maar zo zeggen, dat ja, maar zij zijn wel goed, zij doen dat niet, zij, zij zijn geen zonders, etc., terwijl alle, alle zonden plegen zij, dat precies alle zonden plegen zij, uh, alles wat in de wereld is, plegen zij ook op hun manier, uh, doden zij anderen, uiteindelijk, om, waarom? Die, die, ja, dus die froshim, die fariseeën, ze doden de anderen, de hele jaar door, doden andere mensen, ja, om, als men zegt, slechte dingen, over de anderen, dan men doodt de anderen, uiteindelijk, een stukje van zijn bloed, wordt afgetrokken, van zijn gezicht, men, men uiteindelijk, als men zegt tegen hem, jij bent een Dommerik, ja, dan kan je dat misschien verdragen, maar van binnen voelt hij dan, moet je dan, als het ware, bloed gaat weg van zijn gezicht, of hij moet het verdragen, betekent bloed, jij neemt een bloed, doet, jij leidt ertoe dat bloed, het bloed van een ander wordt, als het ware, af, af, af neemt af. Dan betekent dat het net of het bloedvergieten is. Als je iemand verlegen, in verlegenheid brengt, betekent dat een, dat jij hem doodt, geestelijk. Het is absoluut net zo dood als men iemand, do, iemand doodt uh, met een mes of met een kogel of wat dan ook. Als men kwaad spreekt over de ander, dan is het precies hetzelfde. Zo so boven ziet men dat precies hetzelfde. Ja, maar ik heb niets gedaan. We hebben niets gedaan. Dat is precies op dezelfde manier. Dus wie, nog een keer, wie alles onderschrijft van binnen, de waarheid onder ogen ziet en zegt, ja, ik heb de trekken van dictator. Ik heb de trekken van verkrachter. Ja, ik, heb, ik ben uh, belastingontloper. Ik ben uh, dief, ik ben een boef, alles wat er in de wereld is, dat ben ik. Als een mens dat wel zegt, dan is hij geschikt, wordt hij geschikt, dan pas wordt hij geschikt en daarmee eigenlijk steeg hij op en kan hij komen tot Jezus. Dan hebben we nu een echt een mooie middel om... Ook extra middel nieuw om tot Yeshua te komen. Als je meent dat jij goed bent, kom, is, kom je, hoef je niet tot Yeshua te komen. Dan, is, dan, dan word je buiten, buiten gehouden, net zoals de Fariseeën en Sadduceeën. Ja, die, werden, die zijn, altijd worden altijd op een afstand gehouden van Yeshua. Ja of niet? Zat Yeshua aan de tafel met Fariseeën en Sadduceeën? Dan niet. Verschillende eigenschap. Zij meenen dat ze goederen zijn, terwijl geen mens is goed. De mens kan komen tot Yeshua, dus tot zijn reding, alleen wanneer hij onderkent, diep in zijn hart, uit de diepte van zijn, hart, van zijn hart, dat die zonder is. In alle facetten van het zonder zijn, dan kan je zitten. Aan tafel met Yeshua en dan die nuttigen van de tafel van Yeshua betekent ontvangen van Yeshua het licht, ontvangen van Yeshua de reding en leren daarmee niet de zondigen.